Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Een uur geleden lag de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 47%. Dat betekent dat bijna 5,5 miljoen mensen om 7 uur hun stem hadden uitgebracht. Of dat meer is of minder dan de vorige keer valt niet te zeggen... omdat de onderzoeksmethode anders is. De uiteindelijke opkomst lag vier jaar geleden op 58%. procent. De stembureaus zijn nog een uur open. Op verschillende plaatsen zijn vandaag onregelmatigheden geconstateerd. In Zevenaar lagen op twee stembureaus biljetten die voor Wageningen bedoeld waren. Mogelijk zijn daardoor enkele ongeldige stemmen uitgebracht. In Rotterdam is stadstoezicht ingezet... omdat in sommige stembureaus meerdere mensen tegelijk in het stemhokje stonden... De bezetting van twee Rotterdamse stembureaus is vervangen. En in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost ontbrak vanochtend de naam van een VVD'er op het stembiljet. Er werden snel nieuwe biljetten gedrukt die rond twee uur vanmiddag beschikbaar waren. De VVD maakt bezwaar tegen de gang van zaken in Amsterdam-Zuidoost. Voor de, de Spaanse kust zijn twee passagiers van een cruiseschip omgekomen toen het werd getroffen door reusachtige golven. Zes andere opvarenden van het schip uit Cyprus raakten gewond. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het cruiseschip Louis Majesty was met 1350 vakantiegangers... en 580 bemanningsleden op weg van Marseille naar Barcelona. Het schip wordt daar in de loop van de avond verwacht. Het Nederlands hockeyteam heeft op het WK New Delhi met 3-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland. De eerste groepswedstrijd werd maandag al met 3-0 gewonnen van Argentinië. Nederland is in Pool A na twee speelronden de enige ploeg zonder puntverlies. Vrijdag, in de derde wedstrijd, is Canada de tegenstander. Dan het weer wisselend bewolkt en droog. minimaal vannacht min 2 tot min 4 graden. Morgen geregeld zon en dan gaat op 6. De dagen daarna kans op een winterse bui.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 Dit is ZFM. 20 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Raise a tent of shelter now. Though everything is torn. Dance me to the end. to the Dames en heren, hartelijk welkom. Dit is een live programma van CFM. We zijn wederom aanwezig in de grote krocht. Waar vanavond de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend worden gemaakt. Grofweg ziet het programma er als volgt uit. Rond een uur of tien wordt de avond geopend. Daarna zal er een tijdje uh, muziek zijn. Misschien dat wij nog proberen een aantal mensen te interviewen. Rond elf uur uh, worden de eerste... ...uitslagen verwacht van de stembureaus die we hier hebben. Dat zal een globale uitslag zijn per partij. Nog niet op naam, maar dus echt per partij. En om ongeveer, ze hebben grofweg tussen 12 en half 1 vannacht... ...kunnen we u de uitslagen geven per persoon. Dat, tenminste, dat, is, de, dat is de verwachting. We zijn hier met, met een aantal mensen aanwezig... Uh, techniek is in handen van Pascal en Maurice. Goedenavond, Jacques. Goedenavond, Maurice. <laughs> Goedenavond, Pascal. Jongens hebben hard gewerkt om het allemaal in orde te krijgen. Het voordeel was natuurlijk dat we de afgelopen week al een keer hier vandaan hebben uitgezonden. Ja, afgelopen maandag was dit inderdaad, Jacques, met het luisteraarsdebat. Ja. En uh, ja, een, een, een, mag ik het zeggen, een. Ik vond het een tamelijk zeggend debat. Trouwens, het was geen debat. Het, het was, was geen een, debat, het was een vragen stellen en een antwoord. Vraag, ja. weinig gedebatteerd tussen ja. de maar dat zat wel in het programma. Ja, en, ja, en dat werd het door een mogelijk. aantal uh, lijsttrekkers ook echt als een, uh, een, een gemis beschouwd. En uh, ja, ik denk dat dat terecht is, want het draait tenslotte bij verkiezingen. Om de opinie en de meningen. En uh, die moet je kunnen verdedigen naar anderen toe. En dat is er helaas niet van gekomen. Maar goed. U heeft gestemd, hoop ik. Wij wel. En uh, we gaan. Waar heb je op gestemd, Sjaak? Wat zeg je? Waar heb je op gestemd? Op uh, GBZ. <laughs> Want ik ben van mening. Nee, maar dat is even heel serieus. Ja. Ik ben van mening dat. Uh, een, uh, een lokale partij toch. Uh, ...absoluut uh, binnen een uh, gemeenteraadsverkiezing steun behoeft. Ja. Die grote partijen, ja. dat, dat loopt wel. Dat is, dat is op zich geen probleem. Die, die, die kunnen leunen op de landelijke ja, partijen. Dat, dat zullen we nu ook weer zien. De... Uh, de grote partijen die halen hun zetels wel. Het is misschien de ene keer een eentje minder, de andere keer is er weer eentje meer. De kleine partijen, die moeten hard werken. en uh, ja, dan gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar een, uh, een lokale partij. Uh, voor de rest helemaal geen belangrijke mededeling of wat dan ook. Het gaat erom dat we uitvinden dat uh, u heeft gestemd en wat voor resultaat dat heeft opgeleverd. We gaan terug naar de muziek. Daarna... Verzorgd door uh, Fred Kroonsbergen. Ja, verzorgd door Fred Kroonsbergen. Daarna zal de avond geopend worden door uh, Ben Zonneveld. De burgemeester, die zult u vanavond niet horen. Die is ziekenhuis gegaan. Zijn taak wordt waargenomen door de loco-burgemeester, de heer Tatus. Nou, ik wil heel veel één ding op inbreken. Kort uh, en ik zijn vanmiddag uh, diverse stembroers langs geweest en hebben ook de burgemeester gesproken. Ja, uiteraard. En dat wordt zo direct ook uitgezonden. Ja. En hier te zien op beeld ook op ingebouwde de krocht. Ja, goed. We gaan, uh, we gaan weer terug naar de muziek en uh, mocht het nodig zijn dan uh, dringen we binnen in de ether en voorzien we u van uh, aanvullende informatie. In ieder geval een prettige avond gewenst. I want to love you now Is the ground baby I sit as all right now Is the ground baby Somehow Baby, why so long The day has just begun Hit the ground a jealous girl